Kees Groot met het NOS-journaal. De Britse oud-premier Blair zegt de volledige verantwoordelijkheid te nemen... voor het besluit om in 2003 samen met de VS Irak binnen te vallen. Vandaag concludeerde een commissie dat de regering Blair... destijds te snel besloot om mee te doen met die inval. Blair blijft erbij dat het beter was om de Iraakse leider Saddam Hussein af te zetten... en dat de tijd drong. Er komen nieuwe regels voor internetveiligheid in de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft daarmee ingestemd. Essentiële sectoren zoals banken en zorginstellingen moeten straks aan een minimumstandaard voldoen. Lidstaten hanteren nu vaak verschillende eisen als het gaat om de beveiliging van online data. Drie leden van motorclubs No Surrender en Satudara hebben zelf straffen gekregen tot zeven jaar voor een schietpartij in Eindhoven, bijna twee jaar geleden. Aanleiding voor de schietpartij zou een drugsconflict zijn tussen de twee rivaliserende clubs. Niemand raakte gewond. De rechter heeft twee verdachten, ook veroordeeld voor een gewelddadige beroving. Het kindje dat gisteren overleed in een kinderdagverblijf in Breda... is niet door nalatigheid of een misdrijf om het leven gekomen. De politie gaat ervan uit dat er een medische oorzaak was. Een arts heeft nog geprobeerd het kind van 14 maanden te reanimeren, maar het was niet meer te redden. De precieze doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Een dierenpark te zuiden van Berlijn is ontruimd nadat een leeuwin uit haar verblijf was ontsnapt. Op het moment dat het dier wegliep waren er ongeveer 100 mensen in het park. De leeuw werd met een verdovingsspuit uitgeschakeld en teruggebracht naar haar hok. Volgens de politie is er geen gevaar geweest voor het publiek. Het weer, het is overwegend droog met geregeld zon. Vannacht kan zich nevel of een mistbank vormen. Morgen overdag schijnt opnieuw de zon geregeld met kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Vrijdag is er meer bewolking en in het weekend wordt het lokaal 27 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging naar Amersfoort vanuit Amsterdam... op de A1 tussen Blarekum en Bunschoten. Naar Diemen op de A9 vanuit Alkmaar tussen Aalsmeer en Holendrecht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikje Doanbacht en Sliedrecht. En tussen Sliedrecht-West en Gorkum na een ongeluk... daar is de rechte rijstrook dicht...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 it, girl. With a bang, bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang. bang. The flora make me see your energy because me not play no hide and seek. What the thing you ever Make me feel way, girl. Free. Cause anytime me whine and catch it, the like to pull it up and put Deep it on repeat, girl. Up, up, me up, up, up. not touch a dollar in my pocket 'cause nothing in this world ain't more than what it I worth. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel be me like the beat, make the beat just be, take be, control.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 Maar ik zei nee! Ik zei nee! Hoor je wat ik zei? Wat ik ik zei? En ik zei nee! Nee, nee! Ik doe dit met me! Denk jij dat ik iets wat van waarde is? Hij nee, doet wie dan ook om neem me laat. Vergeet het maar! Ik zei, vergeet het maar! En als ons schuldig zijn de aanklacht is, dan zeg ik arresteer me maar!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 5446 is mijn nummer 5446 is mijn nummer 5446 is mijn nummer 5446 is mijn nummer Hij zei dat ik mij melden moest Melden bij de ambtenaar De man zei jongen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 Cuando se marea dolores, cuando sé que maldamore, cuando se a su vela, cuando se cuando se dolores, cuando se dolores, cuando se, dolores, cuando se, quema amores, cuando se su vela, cuando se a su Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba esta que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré, Siempre cantaré, cuando se Wanneer de problemen zit, wanneer ik cuando se problemen zit, su vela, cuando se problemen cuando se ik de problemen zit. Wanneer ik in de problemen zit, wanneer ik in de problemen zit, wanneer ik baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, de problemen Siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. rumba taitana, que yo cantare Quando sem marea dolore quando se quema d'amore quando se inmala su vela, quando se inmala dolore Cuando se inmala dolores, cuando se inquieta el cuando se, adonore, cuando se su vela, cuando se inmala dolores. Baila baila baila baila, baila, baila bailame. Siempre cantaré, de rooden, de kantaren, de rooden, de kantaren. Het baron, papa Gitana, de kantaren, de cantaré, Gitana, Along the way, and I'm smiling at these dreams again. Yeah, I'm feeling.